Dit is Ewout de Jong met het NOS-journaal. Regeringspartij VVD wil het elektronisch stemmen zo snel mogelijk weer invoeren. Kamerlid Taverne is bezorgd na de berichten over duizenden spookstemmen bij de gemeenteraadsverkiezingen. Dat komt volgens Taverne doordat de stemmen met de hand worden geteld. Minister Plasterk wil de stemcomputer ook terug, maar vindt net als zijn partij de PvdA dat dat pas kan als het veilig en betrouwbaar is. Hij denkt dat er in 2017 experimenten gedaan kunnen worden met elektronisch stemmen. De VVD vindt dat het sneller moet. Sociale huurwoningen worden steeds duurzamer. Ruim de helft van alle sociale huurwoningen had vorig jaar een groen energielabel. Dat meldt de koepel van woningcorporatie Edes. Het aantal woningen met het zuinige A-label steeg met 29 procent. De meeste huurwoningen hebben nog altijd het label C. De corporaties hebben met de overheid afgesproken dat dat in 2020 gemiddeld een B-label is. Om dat te halen moet het tempo verder omhoog, zegt Edes. Maar dat wordt moeilijker onder meer door de verhuurdersheffing die het kabinet de corporaties oplegt. Het Openbaar Ministerie eist 20 jaar cel en tbs tegen de man die vorig jaar brand stichtte in een woning in Kuik. Daarbij kwamen een moeder en haar dochters van 14 en 17 jaar om het leven. Volgens het OM stak de zwakbegaafde man het vuur in de woning met voorbedachte raden aan. en zou ruzie hebben gehad met de jongste dochter. De man werd op de dag van de brand aangehouden. Hij was verderop in Kuik in een zendmast geklommen. PSV moet het voorlopig stellen zonder Philip Cocu. Bij de hoofdtrainer van de Eindhovenaren is vanochtend met succes een tumor uit zijn rug verwijderd. PSV meldt dat het zeer waarschijnlijk gaat om een goedaardige variant. Cocu gaat zich nu richten op zijn volledige herstel. Zijn taken worden voorlopig waargenomen door assistent Ernst Faber. Het is niet duidelijk hoe lang het gaat duren. PSV staat momenteel op de tweede plaats en de afgelopen acht wedstrijden werden gewonnen. Het weer, geregeld zon bij 11 tot 15 graden. In het zuidwesten kan de komende uren nog een bui vallen. Later vanavond overal droog. Morgen ook geregeld zon, maar in het noordoosten wat bewolking. Het wordt 13 graden in Groningen en 17 in Limburg. Dit was het Ennogesjournaal. Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. De dagelijkse files zijn niet langer dan gebruikelijk. Er staan files van 3 kilometer en langer op de H1 van Amsterdam naar Amersfoort... voor 1 brugge 3 kilometer. De A4 Amsterdam richting Den Haag voor het, het Aqueduct 4 kilometer. Daar staat een auto met pech. De A15 Rotterdam richting Gorkum voor Sliedrecht 4. De A15 van Gorkum naar Nijmegen tussen Knopendel en Geldermalsen. 5 kilometer aan een ongeluk. De linkerrijstrook is daar dicht. Daardoor ook een file op de A15 van Nijmegen naar Gorkum voor Geldermalsen 3. De A20 richting Gouda staat voor Moordrecht 5 kilometer. De A20 richting Hoek van Holland voor Moordrecht 3. A27 van Utrecht naar Breda voor Lexmond 4 en voor Gorkum 4 kilometer. Tot zover de verkeersinformatie.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 Is zin in ZFM. ZFM. Met nu de Muziekboulevard. Meer luisterplezier... Met muziek en informatie. Je weet wat hier leeft. ZFM. Kom, ze je klaar voor jongens? Te gaan, daar hè? Ja, gaan, ja, gaan. hè? Wel wel wel wel wel wel wel gezellig. Ja, wat? Gezellig. hè? Er was een koster in het zuiden. had is een heel erg groot verhaal. Die liet elke dag de klok luiden. Op een is dat nog heel normaal. Bom, bom, nee, nee, nog maar. maar door de jaren werd de koster. Verslaafd aan het luiden van de klok. Ik kan er toen niet meer mee stoppen. En daar werden ze gek oh, Die Wacht nou even, man, wacht man. nou even. Ik geef een als jullie ballen, oh, ja? Man, kan even kan even wachten, ja? ja maar ach, de koster was al oud aan. Man raakte aan het geleugenboel. Ze leerden met de klokken lief aan. En zongen in dezelfde toon. Nou, kom op nou. Maar u zou een teken ja. geven. Ik doe ja. toch zo. Ja, natuurlijk oh. is dat een teken. Oh, dat weten wij niet. Ja, bam, oh, De klakken weer in z'n. Oh, wat gaan ze weer te keer? bam. Zing de klokken van het zon. De lieve Heer, bon. maar als klokken bleven leuden, bon. Dat duur je oren zeer, leuden, leuden, bon. het hele zuiden leuden, kasten van de leuden, maar een keer af weer. Bon. Maar op een dag, wat in september. Plotste klokkenstel, klokkenstel. Ah, gaat lekker, heb... Oh nou! Oh. oh, wist ik niet. Sorry. Dank je wel. Haar uit de toren van het kaartje, klonk in een afschuwelijke gel. Oh, gloeiende, okay. gloeiende, gloeiende, gloeiende laat ik op de punten val. Dan moet je uitkijken, ja. Dan moet hij uitkijken, ja. Ik heb er een. uit. Men wilde weten wat daar los was. Dat is de politie over het haak. Daar vonden ze dan ouden koster. Met een kliep al in zijn nek. Oh nee, nee, nee, nee, ze hebben hem met eer begraven. Men zetten op het graf de klieper neer. En als het nu heel erg hard, hard gaat waaien, dan gaat de klieper heen en weer. Bom, bom, bom, bom! De klakker weer is bleu. weer de keer, zie de klakken van het zuiden van onze lieve heer maar Als klakken bleven leuden Toen op de duur je oren zeer Maar gelukkig zong het zuiden kan de kast er niet meer luiden. He died, can he Volgens mij is het vuur gedoofd en de verkiezingsbijl is begraven. De tijd zal het leren of de kiezer uiteindelijk goed gekozen heeft. Vier jaar lang zullen deze kandidaten hun belofte waar moeten maken. Waarbij zeer belangrijk is dat alle neuzen naar één richting zullen staan. Geen geschopt naar elkaar toe. Gewoon goed luisteren is nummer één. Samen staan we sterk, waren de woorden van alle partijen. Nu maar afwachten of het gaat lukken. We blijven positief. Op maandagavond was ik aanwezig bij het lijsttrekkersdebat. Soms waren er dingen gezegd dat een beetje arrogant overkwamen. Zoals, wij gaan desgewenst bij de vijand aan tafel zitten. Hallo, zien we elkaar als vijanden? Iets meer respect is ook wel gewenst. Zo vroeg menigeen zich ook af hoe bij alle leuke plannen zouden gaan betalen. Zoete lieve Gerritje soms? Nee, dat zijn wel de Zandvoortse burgers die de beurs moeten gaan trekken. Want alleen de zon is gratis. Verder vond Peters dat Zandvoort vroeger leuker was dan nu. De hele zaal rolde over hem heen, arme Wim. Snap je nog steeds niet dat Zandvoort niet bij Amsterdam wil horen? We zijn als Zandvoorter trots op ons dorp. Ook al zijn er best wel zaken die beter kunnen. Dus handen af van onze badplaats. Natuurlijk kwamen diverse stokplaatsjes langs, zoals het parkeerbeleid. Volgens Belinda moet er echt iets aan gebeuren. Dus vier jaar zwijgen wordt het niet. Dan kan ik u op een briefje meegeven. Verder kwamen de windmolens ook nog even aanwaaien. Daarvoor was men het gelukkig met elkaar eens. Welkom, Nieuw Gemeenteraad. Too blind, to see too blind to see what's been happening to me, happening to me. every road has a bend Bewegen is ontzettend belangrijk voor iedereen. Het zorgt ervoor dat het lichaam energieker wordt en dat de geest meer aan kan. In je eentje bewegen is voor vele mensen een te hoge drempel... ...en kan ervoor zorgen dat er snel wordt opgegeven of helemaal niet wordt begonnen. Dat is jammer, want bewegen kan juist zoveel meer in beweging zetten. Context dan daarom een wandelgroep voor de inwoners van Zandvoort... ...die het gezellig vinden om samen te wandelen. Iedereen is welkom en kan zich aanmelden bij Context... Vanaf vandaag worden er elke donderdagochtend gewandeld. Er wordt verzameld om kwart voor negen bij de locatie van Context. Flemingstraat 9 in Zandvoort. Wekelijks wordt er een andere route uitgezet. Context verwacht dat het samenwandelen niet alleen qua gezondheid veel oplevert... ...maar ook dat er nieuwe contacten worden opgedaan. Er is ruimte om onder het wandelen en het koffiedrinken onderweg... ...kennis te maken met elkaar en de maatschappelijke werker. Als deelnemers behoefte hebben aan meer activiteiten of informatie, kunnen er vanuit de wandelgroep ook andere activiteiten worden ontwikkeld. Het tempo tijdens de wandeling wordt door de deelnemers zelf bepaald, zo hard als de langzaamste deelnemer. Er wordt een half uur gelopen onder begeleiding van een beroepskracht en een vrijwilliger. Voor mensen die liever een uur willen lopen is het mogelijk om samen met de vrijwilliger een uur vol te maken. Zandvoortes kunnen af en toe aansluiten of elke donderdag meewandelen. De deelname is gratis. We fell in love as the leaves brown.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 Westkust weerbericht. Over het midden en het zuiden van het land trekt eerst nog enkele wolkenvelden... waaruit mogelijk soms wat richte regen valt. In het noorden, en later ook elders, zijn er zordige perioden. In het zuidwesten is later vandaag een bui mogelijk... waarbij ook onweer kan voorkomen... De middagtemperatuur ligt tussen de 10 en de 14 graden. De oostelijke wind is meestal matig in het noordelijke kustgebied en op het IJsselmeer vrij krachtig. Komende nacht zijn er opklaringen en blijft het droog. Bij een matige oostelijke wind ligt de minimumtemperatuur omstreeks 5 graden. Vrijdag overdag zijn er flinke zonnige perioden en is het droog. Het wordt in het middag ongeveer 15 graden. De wind, oostelijk wind, blijft matig. Zaterdag zonnig, minimumtemperatuur ligt rond de 4 graden. De maximumtemperatuur tussen de 14 en de 19. Er is veel wind uit het oosten. Zondag vrij veel bewolking. De minimumtemperatuur ligt rond de 4 graden. De maximumtemperatuur tussen de 15 en de 20 graden. Er is veel wind uit het oosten. Langs de stranden licht bewolkt. In het zuiden van het land ligt bewolkt en een maximumtemperatuur van 19,6 graden. I'm gonna lay down my sword and shield Down by the river like riverside open. Down by the riverside yeah. Down by the riverside I'm gonna lay down my sword and shield Down by the riverside I'm Gonna study Run-on-more I ain't gonna study Run-on-more Gonna study one, So I'm gonna lay down with my heavy load Donderdag 3 april van 2 tot half 4 is er in het gebouw van ook Zandvoort aan de Vlemingstraat 55 een thema bijeenkomst over brandpreventie. Samen met de brandweer nemen we door wat we kunnen doen in en om ons huis om brand te voorkomen. Senioren zijn een groeiende groep die uit onderzoek naar voren komt als een groep die veel extra risico loopt bij brand. Tegenwoordig blijven senioren veel langer thuis wonen. Brandweerkennemeland wijst mensen op het feit dat brand ook hen kunnen overkomen en dat ze daar nu over na moeten denken. Veel Nederlanders onderschatten de kans dat in hun woning brand uitbreekt. Uit diverse landelijke onderzoeken blijkt dat bij brand de meeste dodelijke slachtoffers te betreuren zijn bij woningbranden. Bekend is dat televisietoestellen, wasdrogers en het verkeerd gebruiken van elektrische apparaten de oorzaak kunnen vormen voor een woningbrand. De meeste branden ontstaan door menselijk handelen. Het is dan ook belangrijk dat u weet hoe u moet handelen om te voorkomen dat brand ontstaat. Zo wordt de aandacht verlegd van brandbestrijding naar brandpreventie. Graag vooraf opgeven via telefoonnummer 023 574030. Ik herhaal 023 5740330. De deelname is gratis en de koffie staat klaar. Ah. ah. Crooked man and he had a crooked smile. Had a crooked sixpence and he walked a crooked mile. Had a crooked cat and he had a crooked mouse. And they all lived together in a crooked little house. Ah ha. Oh no, don't let the rain come down. My roof's got a hole in it And I'm hyped around Well, this crooked little man And his crooked little smile Took his crooked sixpence And he walked a crooked mile Bought some crooked nails And a crooked little bat Tried to fix his roof With the rat-a-tat little house has a crooked door with a crooked little latch has a crooked roof with a crooked little patch uh-huh oh no don't let the rain come down uh-huh oh no don't let the rain come down uh-huh oh, no, uh -huh. oh no don't let the rain come down my roof's got a hole in it and i might drown oh yes my roof's got a hole in it and i might drown de tulp is wereldwijd het beeldbepalend icoon voor ons land met Holland als thema in 2014 kan het ook niet anders dan dat het Keukenhof de tulp centraal staat. Holland is tulpen en tulpen is Keukenhof. Tulpen uit Amsterdam is internationaal bekend. In het Oranje Nassau paviljoen is een typische Amsterdamse sfeer gecreëerd met natuurlijk een Amsterdamse bloemenstal als decor voor de bloemenshows. In het paviljoen kunt u ook heerlijk oud-Hollandse pannenkoeken eten. Highlight in het themenjaar is het bloemenbollenmozaïek van een Amsterdamse grachtentafel met een tulp zo groot als een grachtenpand. Het mozaïek van 22 bij 13 meter is gepland met 60.000 tulpen en muscaris. Het ontwerp symboliseert de tulpenmanie tijdens de Gouden Eeuw. De mozaïek staat garant voor één fotomoment van 2014. Het verhaal van de tulp is indrukwekkend. Bollen die goud waard waren, diefstal en een bergbewoner die zich thuis voelt in het Nederlandse klimaat. Ook is het verhaal van de zwarte tulp en zijn beroemdheden die hun eigen tulp kregen. Deze verhalen zijn allemaal te vinden in de tentoonstelling Tulpenmania in het Juliana paviljoen. In de vernieuwde historische tuin vertellen de tulpen zelf de ontwikkeling van 400 jaar tulpenteelt in Nederland. Zo staat er een borstbeeld van de plantkundige Carolus Clusius. Hij staat er niet zomaar. Clusius heeft in de geschiedenis van de tulp een sleutelrol gespeeld. Hij onderhield contacten met collega's in heel Europa en ruilde regelmatig met hen allerlei nieuwe planten, waaronder de tulp. In 1593 werd hij directeur van de Hortus Botanicus in Leiden. Hij nam de tulp mee en plantte die met nog 1500 andere planten in de hortestuin. In de historische tuin is een reconstructie van deze tuin te vinden. Beplant met tulpen die soms al vier eeuwen in cultuur zijn. Clusius heeft ze nog gekend. Dankzij hem is de tulp in Nederland uitgegroeid tot een icoon. In de historische tuin kunt u ook zien welke verschillende soorten tulpen en narcissen er zijn... en er nog aankomende jaren nog bij zullen komen. vielen jaren ging. Is dat nog dieselbe Stadt, die ik im Licht der Sterne glitzend sehe? Bist du wirklich keine Fremde? Is es wirklich keine Fantasie? Mir erscheint die ganze Welt verrückt, denn ich bin glücklich wie noch nie. Vergessen uns lebt niet mehr. Einen nieuwe Liebe is wie ein neues Leben. Na, ne, na, na, na, mir ist, als ob ich durch dich neu geboren bin. Heute fängt ein neues Leben an, deine Liebe, die schön daran, alles ist so wunderbar. Dat kan doch gar niet zijn. En ik sagte mir, dat Spiel is aus, ik bleib für alle Zeit allein. Dan kamst du, das graue Gestenbar, voor über die ik mich versah. Denn schon nach dem ersten Kuss von dir war eine neue Liebe da. Als ik door je neu geboren ben Flavio Cinquanta, de voorzitter van de internationale schaatsunie ISU, wil de lange afstanden en de duizend meter van het Olympisch programma halen. Ook pleit hij voor het afschaffen van de WK Allround en de WK Sprint en het EK Allround. Dat blijkt uit een interne brief van de 76-jarige IOC-lid aan de topbestuurders van de internationale Schaatsfederatie die de Volkskrant heeft ingezien. Cinquanta wil de 10.000 meter mannen, 5.000 meter vrouwen en de 1.000 meter voor zowel mannen als vrouwen van het Olympisch programma schrappen. Daardoor is de in de plaats moeten twee nieuwe onderdelen komen. De massastart en een gemengde aflossing voor landenteams. De ISU-voorzitter noemt de dominantie van de Nederlanders een teken van grote zorg. Tijdens de Spelen van Sochi veroverde de Oranje-Equipe liefst 23 medailles. Het lijkt zelfsprekend dat de 10.000 meter mannen en de 5.000 meter vrouwen geen aantrekkelijke afstanden zijn voor de schaatsers, tv-kijkers enzovoort, schrijft de Italiaan. Die stelt dat radicale ingrepen nodig zijn om de interesse van de sponsors en publiek te behouden en het geld te besparen. Het verwijderen van de lange afstanden van het programma op de Olympische Spelen opent volgens en Quenta de weg om het WK Allround af te schaffen. De WK afstanden moet het belangrijkste toernooi worden. Door het dit evenement wel een 1000 meter te houden... kan een wereldkampioenschap sprint een klassement op de basis van de 500 meter... en de 1000 meter, worden aangewezen. Het WK sprint hoeft dan niet verreden te worden. Het EK Allround zou het veld moeten ruimen voor een EK afstanden... waar mogelijk ook niet-Europeanen aan mee mogen doen. Al deze voorstellen noemt Cinquenta optie 2. Zijn eerste optie is een plan voor de lange termijn. Het samenvoegen van lange baanschaatsen en de short track. Als de meerderheid van een baan van 250 meter is... dan is het niet moeilijk om te voorzien dat alle schaatsers... stap voor stap alleen op de baan van 250 meter willen rijden. Dit zou resulteren in het einde van de short track. Ook op de winterspelen. En het pakket van de competitie en re relevante titels zou vanaf nu nul worden opgezet. Cinquenta kan zijn plannen niet eenzijds doorvoeren. Een congres bestaand uit ongeveer 70 nationale bonden stemt over voorstellen van een technische commissie.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 breakfast tables no milk no eggs or marmalade labels mothers send the children out to jack's house to swim and shout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 What's the to Zandvoort, ook op internet. www.zyfmzantwoord.nl. Na na na na, na, na, na, na na na na. Nog zoveel te doen, zo weinig tijd. Op jacht naar mijn dromen, anders krijg ik spijt. Vlak daarna op de tweede plaats die wereldreis reis. En staren, naar sterren. In de Cadillac door Amerika, samen met haar. Catching my kicks, on route 66. En ik begin vandaag, ik jaag mijn dromen achter. ZANG Het aantal sterfgevallen, de luchtverontreiniging, ligt wereldwijd fors hoger dan voorheen werd gedacht. Zo'n 7 miljoen sterfgevallen in 2012 houden verband met de vervuilde lucht. Dat maakte de Wereldgezondheidsorganisatie WHO dinsdag bekend. Het aantal van 7 miljoen slachtoffers is een verdubbeling van eerdere schattingen. Het risico door luchtverontreiniging zijn veel groter dan we voorheen dachten of begrepen. Vooral met betrekking op hartziektes en beroertes, waarschuwde het hoofd van de milieu- en publieke gezondheidsafdeling van het WHO. Het merendeel van de slachtoffers valt dankzij luchtverontvuiling binnenshuis. Vanwege slechte fornuizen of slechte isolatie ontstaat er vervuiling. Kick against my head. Unless they try to play it too darn fast and change the beauty of. My loved one overcrossed the tracks So she could hear my man a whale of sacks I must admit they have a rockin' band Man, they were blowing like a hurricane That's why I go They gave a jubilee. The donkey folks, they had a giant marie. drinking home from a wooden cup. The folks dancing got all shook up and started. hear him play a tango. I'm in the mood to dig a mambo. It's way too early for a congo, So keep rocking that piano. So I can hear some of that rock and roll music. Any old way you choose it. It's got a backbeat, you can't lose it. Any old time you use it. It's got to be rock and roll music. If you wanna dance with me Mijn twee uur muziekboulevard zit erop. Ik hoop dat u genoten hebt. ZFM vervolgt de uitzending met ZFM in de avond tot acht uur met een gevarieerd muziekprogramma. Daarna, om 8 uur, Alternative FM, dit programma besteedt aandacht aan de nieuwe en nog onbekende popmuziek van zowel in als buiten onze regio. Kortom, muziek die nog niet of nauwelijks op de landelijke zenders is te horen. Gepresenteerd door Jaap Koper. Volgende week ben ik zelf niet aanwezig, maar mijn programma wordt dan overgenomen door Willem de Zwart en Bart van der Meer. Ik wens u een hele goede avond.